Joris Debenitski met het NOS Journaal. Coffeeshops hebben samen een jaaromzet van ongeveer een miljard euro. Dat heeft trouw laten uitzoeken. Een gemiddelde Nederlandse coffeeshop draait een jaaromzet van 1,7 miljoen euro. De Belastingdienst heeft geen betrouwbare omzetcijfers van de koffieshopbranche... omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen coffeeshops en andere horecazaken. Saudi-Arabië heeft 47 mensen geëxecuteerd die voor terrorisme waren veroordeeld. Onder hen was een bekende Shiïtische geestelijke. Volgens het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken... waren de meeste veroordeelden betrokken bij aanslagen... die terreurbeweging Al-Qaeda pleegde tussen 2003 en 2006. In India hebben zeker vier gewapende mannen een luchtmachtbasis... bij de grens met Pakistan aangevallen. Volgens de autoriteiten zijn vier aanvallers en twee beveiligers omgekomen... Na drie uur kwam er een einde aan de schietpartij. De schutters zouden vermomd als militairen de basis zijn binnengedrongen. Het AMC heeft de medische fout niet bij de inspectie gemeld. Ziekenhuizen zijn dat wel verplicht... maar het AMC beoordeelde de fout zelf als een gewone complicatie. Anderhalf jaar geleden gebruikten artsen in Amsterdam... het verkeerde hechtdraad bij de operatie van een baby... waardoor die hechtingen loslieten. Dat had grote gevolgen voor het kind... Het meldpunt vuurwerkoverlast kreeg dit jaar meer klachten dan vorig jaar. Het waren er 87.000 tegen 70.000 een jaar eerder. De meeste gingen over harde knallen in de dagen voor oud en nieuw... en ook schreven veel mensen dat hun huisdieren van slag raakten. Uit de vuurwerkvrije zones in bijvoorbeeld Rotterdam kwamen nauwelijks meldingen. Volgens het meldpunt kwamen er ook nepmeldingen binnen, maar zijn die eruit gefilterd.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu Toebak Leven. op de grote Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak Leven. Bij ZFM. Bij onzuiverheid op ZFM met bij de ons Uh, ik schrok wel even toen ik de eerste keer het plaatje zag. Ja, het zijn wel freaks hoor. Als je het plaatje kijkt van deze uh, Race for the Prize van Flaming Lips. Echt zo'n lekker alternatieve band. Die, uh, ja, het is wel grappig. Leuk gegeven. Twee wetenschappers are, uh, uh, uh, uh, maken er een wedstrijd van om een oplossing te vinden voor de ziekte. Ze kijken door de microscoop. Heb jij een oplossing gevonden? Bijna. En nou ja, uiteindelijk vinden ze de oplossing voor de ziekten. Het zal toch mooi zijn, elke keer weer een stapje dichterbij. Ik zit altijd denken, wat afgelopen jaar is er nog een of andere ziekte een beetje opgelost? Is er nog, ik zie me denken, er was wel één iets, maar... Ebola? Maar, nou, Ebola die, die misschien. Was, uh, die was wel uh, verminderd. Die was wel verminderd en uh, kanker komt ook, ook, ook steeds dichterbij. En ja. aids hebben ze ook al al mee te leven. Uh, onderdrukt, ja. Hebben ze al redelijk onderdrukt. Dus, dus wel dus, uh, erg veel. Dat wil niet hebt, zeggen dat je meteen, uh, hup op, op, lo op los moet gaan. Dat zou ik niet doen. Ja, en we blijven het veilig doen, want je geeft het wel door aan anderen. En die zijn, Echt. hebben dan nog geen pilletjes gehad, weet en je wel? Weet je, nog, weet je nog die tijd vroeger, dat het hip was om eten te hebben? Weet je nog? Heb je eten al? Ja, De ziekte? Volgens mij hebben ze toch ook wel gedaan dat ze cocktails maken en zo. En dan was het een soort Russische roulette. Oh ja. Dat vond ik gewoon heel eng. Ik denk van... Wat, wat, wat bezielt je gewoon. Nee, het was echt hip onder de homo's om dan, zeg maar... Nou ja, vooral onder de homo's om te zeggen... ja, je moet de, de, de ziekte hebben, dan hoor je erbij bij de club. Ja. Ja, ik, ga, ik hoop dat dat een beetje geweest, geweest is. En misschien zou het ook op broodje verhaal, Dat zou ook nog best wel kunnen. Goed, het is vandaag 2 januari en we doen altijd een kleine greep... uit de geschiedenis van deze datum. Ja, het was in 1957... ging de AOW in in Nederland. Oh ja. ja en, maar, en daarnaast zat je in 1974... dat het minimumloon werd vastgesteld... voor 1049 euro, een gulden tien per maand... En uh, 242 guld per week. Dus dat was toen het minimumloon. Ik, ik zit echt te denken, wat hebben die oudjes tot die tijd? Waar, waar leefden ze dan van? De grote spaarpot die ze hadden. Nou, die, die, die werden dus inderdaad in huis genomen, toch maar door kinderen. En die zaten dan de hele dag, zaten ze, ze hadden die morsige oude mannetjes, zaten op de stoel. Oké. Okay. In de hoek van de kamer. En toen was er nog wel een beetje toezicht op de, op de jeugd. Want die oudjes die, die zaten altijd voor het raam naar buiten. kijken. Hoi, hey, op het raam tikken. Doe mij ja. niet! Ja, ja, precies. Dat is verdwenen ze zitten nu. Dus met z'n allen zitten ze gewoon uh, achter de geraniums. Ja. planten ja. moeten weg. Goed, in 1981 de Britse uh, politie arresteert de Yorkse Ripper. Nee, geen stripper. Yorkse Ripper. Zijn naam is Peter... Uh, Peter? Peter Sutcliffe. En ik zal meteen te kijken, is het dan ook familie van Stuart Sutcliffe? Want dat was namelijk de bassist van de Beatles. Ik kan het niet vinden. Maar goed, deze Britse seriemoordenaar, en sadist... heeft tussen 1975 en 1981 minste 13 vrouwen... met name prostituees, verminkt en vermoord. Hij ze met een hamer op een achterhoog vaak. En ook met schroevendraaien stak hij ze meerdere malen... tot 20, 30 keer in allerlei lichaamsdelen. En nou goed, uiteindelijk is hij dus opgepakt. En ze dachten dat ze te maken hadden met een drugsdeal en ze hielden hem aan, had valse kentekenplaten uiteindelijk uh, zei hij van ik moet even plassen, toen heeft hij uh, wat gereedschap in de bosjes gegooid en later heeft hij bekend en toen zijn ze teruggegaan naar die plek, toen vonden ze dus het gereedschap, wat hij gebruikt had voor meerdere moorden en uiteindelijk is hij, uh, is hij vastgezet uh, ja. Uh, ja, deze levenslange gevangenisstraf deze uh, Pieter Sutcliffe. Ja en in 2007 komt de AEX voor het eerst sinds mei 2002 weer boven de 500 punten uit en dat moment weet ik eigenlijk nog wel, want ja. Als je dan ja. naar de, was dat je erbij? Moment... Nou nee, maar ik weet dat... Zeg maar, in december was het zo... Gaan we dit jaar nog de, de 500-puntengrens halen? En dat werd de hele tijd herhaald. En uiteindelijk hebben ze het dus niet gehaald. En, uh, pas in mei, of, uh, pas in, uh, vandaag in 2008 uh, okay. haalden ze ah, het wel. Dus... Dan zal ik je wat vertellen over hoeveel die nu staat? Op 441? Ja. Toch wel weer een heel, hmm, okay. heel erg stuk lager. Toch wel heel ernstig. Nee jongens, houd die positieve gedachten... Oh, hou die vast. Ja, het gaat ja, ja. gewoon goed. Alle winkels schijven via het VD. De Hema ja, af. Ach, Vandaag het het. In de krant krijg je ook een opzomming van nou weet je hoeveel 10 winkels, minimaal die er waarschijnlijk al binnenkort. DA is ook via het ja. Ja, ook via het. Ja, ja, ja, het gaat allemaal goed. Goed, in 1965, jawel. Dat is je voor het eerst te horen. Op zaterdag 2 januari, ook op een zaterdag. 2 januari verschijnt voor het eerst de top 40. En uh, uh, de Beatles staan dan op nummer 1. Ja. Leuk. Ja, wat, leuk, uh... leuk ja. Ja. En uh, wat ik ook wilde vertellen. Dat uh, in 1988. Nou, ik had hem net. Oh, ja, het Nederlandse televisieprogramma De Eerste De Beste. Met Walter Tiemens en Tom Blom. Zendt de eerste rechtstreekse domino-uitzending uit. Domino 2. Nee. Groningen. Ja. Oh, de Gauze. De Geen mus heen, in de zaal toch? Geen mus. Dat is echt een grote, grote happening. Ja? Maar uh, wat, ik, wat ik, uh, ik. Ik klikte door op De Eerste De Beste. En toen bleek. Dat er dus bij de eerste de beste... dat ze uh, een keer een dodelijk ongeluk hadden gehad ook. Omdat uh, op in Zandvoort... dat huh? er een man toen uh, met een bus ergens overheen ging... Uh, hij ging uh, rijden, de stuurman... die ging over een aantal bussen rijden met een Chevrolet Camaro. Want die stunt had hij het jaar ervoor ook geprobeerd. Maar het was niet op 2 januari, maar het was wel de eerste de beste. En toen bleef hij steken. En toen uh, is hij gewoon uh, uh, tijdens de stunt onthoofd in Zandvoort. Huh? 5, dat was op 25 mei 87. Dus dat is wel een tijd geleden al. Maar dat was van de eerste de beste. En die hadden dus dan die Domino Day. Goed, we krijgen een heel ander okay. beeld van de Domino Day. Ja. Yeah. Hij okay. viel wel om. Ja, hij is omgevallen. hij viel. Een flinke steen is omgevallen. Ja. Oké. Okay. Ja, en het is ook wel een, een dag die voor de, voor de sterrenkundige belangrijk is. Want onder andere de eerste foto van de maan is genomen. In 1839. Zo, een foto van de maan. Bijzonder? Ja, nou ja, toen waren de foto's nog bijzonder. Uh, in uh, 1959 lanceerden de Russen Luna 1, die dan ook langs de maan ging richting de zon. En dat was het eerste ruimteschip wat in een baan rond de zon uh, ging. En uh, astronomen van de Europese zuidelijke sterrenwacht nemen voor het eerst uh, de geboorte van een planeet waar op 450 uh, ja. lichtjaren van de aarde. Oh, dat valt mee, 450 lichtjaren. Ja. ja. Interessante materie, altijd. Ik ben ook wel uh, voor de ruimte om dat te gaan ontdekken. Alleen ja, er zijn nu even belangrijke dingen om geld uit te geven. Ja. Senator F, uh, John, D, John F. Kennedy, oftewel JFK, kondigt aan dat hij. Bij zijn, uh, dat hij voor de Democratische Partij kandidaat wil stellen. Dat was in 1960, Tijdje uh, wat dingen te lezen van John F. Kennedy. Maatloos interessant. Hij heeft ook bijvoorbeeld een rondreis gemaakt in de jaren 30 door Europa. En hij heeft uiteindelijk in 1940 een afstudeerproject gemaakt... met al een waarschuwing Kijk uit voor Hitler. Wat hij gaat doen zou wel eens wat fout kunnen zijn. En verder heeft hij in de oorlog... Uh, moest hij wel wat moeite doen om, in, uh, om mee te kunnen strijden. Want hij had een soort ziekte. En uiteindelijk mocht hij meestrijden. En heeft hij dus het bevel gevoerd over een motorboot... Uh, en hij is door, uiteindelijk door de Japanse kruiser is hij uh, bij de Sol Solomon-eiland uh, getorpedeerd. Zijn ze gaan zwemmen, zijn ze dus uit de boot vandaag gesprongen, zijn ze gaan zwemmen. En hebben ze een uh, aantal dagen, tien dagen om oh, precies te uh, zijn, hebben ze op, uh, op zo'n klein eilandje geleefd van kokosnoten. En uiteindelijk uh, zijn ze naar een andere eiland toe gezwommen? en daar zijn ze uiteindelijk door de inbollingen zijn ze gered. Dus het is ook nog een soort held. En hij was een zwemkampioen hè, in die tijd. Anders had hij het niet uh, gekund. Goed, nog één dingetje, klein dingetje? Ja, in 1957, de AOW-leeftijd wordt in Nederland ingegaan. Ah. Ja, dat had oh, deze al gehad. Oh, ja. sorry hoor. Goed, straks... Ik de... moet beter naar je luisteren. Ja. <laughs> Meer overleg voeren. Dat is het voordeel voor 2016. Straks de verjaardagen. Eerst een tripping on je hart. Struikel over je, over je hartslag, eh, zetten. Eh. Goed, het is de zaterdagmorgen en we zitten namelijk midden in de verjaardagen. Precies, wie is de jarig? Wij doen een kleine greep daaruit. Vertel, wie is de jarig, dames en heren? Zeg, wat leuk. Willy Dobbe is vandaag jarig. 6 van 1944, dus ja. wordt vandaag wordt zij 72. Oh, het is uit de tijd dat, uh, dat er nog... Dat uh, op de buis verschenen. Uh, goedenavond, dames en heren. Vandaag gaan we eerst kijken naar het Jeugdjournaal. En daarna gaan we kijken. Dat was heel leuk. In België heeft het als eerste afge, afgezwaaid ja, een toch jaar. Ja, vind ik geleden. het jammer, ik vond het altijd wel leuk. De, ja. dan gaan we nu kijken naar de spannende film dat en dat, over dat en dat dan denk ik, nou, oké, okay, Dan hoef je niet in de gids te kijken. Ja, en, en de EO vond ik altijd wel heel leuk dat ik zo'n mooi bloemstuk altijd zo rechts ja. voor of links voor. Zo. Ja, ja. Daar Dat ga ik wel links voor, denk ik wel. voor, denk ik. Alsof er iemand dood was. Ja, ja zoiets zag het een beetje uit, ja. Hebben en, we er nog één? Ja, ja uh, 2 januari 19. 1975 is uh, Robert Westhol Westerhold uh, uh, geboren. En dat is uh, een Nederlander die uh, liedgieter ja, en uh, grunter is van uh, Within Temptation. Krunter? Ja, dan deze zit er geen grunt in Zit er echt een grunt in? Ja, ja, je hebt zeg maar die zangeres. Ah, en, ja, en dan heb je soms... dat Ik vind het zo leuk, die twee dingen dan bij elkaar. Zo'n heel lief meisje en daarna dan... Uh, uh. Ik vind met die rappers ook heel vaak, weet je. Dat jojo En dan zit er zo'n... Die heel mooi in toon iets zingt. En dan komt zo'n leuk deuntje doorheen. Ja, dat is altijd Goed. wel leuk, ja. uh, Degene die vandaag ook... Ja, is Martin Ros. Martin Ros. Ja, dit is een boek Hij zat altijd op zaterdagmorgen. En ik luisterde altijd heel veel naar. hem. Ik probeerde ook te volgen waar hij het over had. Maar hij was altijd zo enthousiast over boeken. Vaak over de oorlog. En vaak over, over dingen. Dat ik denk. Waar gaat dit over? Zo enthousiast die over de top en ging. En uiteindelijk is hij afgezwaaid. Tegen zijn zin in. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Trus, nog wat programma heette dat. Uh, hij is vandaag 79 geworden. Martin Ros. Ja, en vandaag is ook onze danser Marie Jarig. Penny de Jager. Dat is dus van 1948, dus hij wordt 68. En zij is ook heel vaak uh, ook, uh, wel, ook wel besproken door Leo van der Groot, die ook vandaag ja jaar Lion is. Leo van, van der Groot! Ja. ja, die is leuk. Leo en, van der Groot. Ja, de, de ja een leuke man. 1950 ja. is, uh, is, hij jaar, uh, is hij geboren. Ja, in 1948, uh, uh, uh, nee niet 48 84 80, yes. is uh, Valerio Seno uh, geboren. De, de, dat irritante ventje van BNN is hier, geloof ik. Wat je nagenoel jong hij is, eigenlijk toch wel. Ja, hij is wel ouder dan jij, natuurlijk. Hij is ouder dan jij. Hoe jong jij bent, hè? Jeetje, wat weet ik Oh, van, jongen, god. In, uh, uh, in 1960 is hij geboren. Hij zou vandaag dus eigenlijk 80 jaar oud worden. Zeg ik dat goed? 90, 36, nee, 80 jaar oud. Roger Dean Miller. En je kent hem natuurlijk ook van het hele bekende plaatje King of the Road. Ja. Die, uh, maar hij is al, helaas alweer overleden in 1992. Is niet echt oud geworden. He nee. Toch, ik heb ook nog uh, eentje. Ja? Ja? Ankie van Runsven met haar Bonfire. Die is van 1968. Met Bonfire, allebei? Nee, Bonfire die, uh, die leeft nog wel volgens mij, maar die ja. uh, is met pensioen. Oké, okay. <lacht> lekker aan het genieten. Nou, is het laatste nog? Hebben we nog eentje om het af te sluiten? Ja. Uh, Flower uh, Tusi. Tussie. Ja. Waarschijnlijk ken jij haar hele biografie? Uh, is namelijk een, uh, een pornoactrice. Ja, hoor. Ja, ik ga er verder niks over zeggen. Ik wil mijn uh, carrière oh, okay. niet te grabbel gooien. Ze heeft ook nog een radiocarrière. Uh, Oké. Okay. Ja, je hebt namelijk in Amerika heb je de sender K-Sex. Dat is een. Uh, ja, hoe zou je het zeggen? Een zender oh, uh, een, een, een, een voor. Oké, okay, ik dacht even dat ze bij hout en uh, ja, die, iets hadden ge, had geregeld, maar dat... Uh... Ja, die zit onder andere bij k sex Oké, okay, oké, okay, vandaar. Goed, nou, zover de verjaardag. die er allemaal jarig gaan Op 2 januari, dames en heren. Ja. Goed, uh, volgende week zal ik weer even kijken. Ik vind het zo leuk, hè. Ik duik in het geschiedenis wat er allemaal gebeurd is en zoiets.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 The oh. En mijn circuit board city hier in de zaterdag. Het wordt bijna weer een half. Straks om half natuurlijk hebben wij de Zandvoortse berichten. Ook om tien uur nog veel meer Zandvoortse berichten. Dat kan je verwachten. Schuif even aan voor een gratis kopje koffie in uh, Hotel Hoogland. Ik ben er vorige week nog even gezien. Uh, ben, ik er no uh, ben ik er nog even gezien? Ja, klopt. Ben ik er nog even geweest? Ik heb nog even gezeten. Even met mijn collega's. Of uh, uh, gewoon gepraat. Dat gebeurt oh. ook wel eens, ja. Je was zo snel weg. dan Ga je daar zitten? ik ging daar even zitten. Ik denk oh. dat het ook wel lang geleden is. Dus even kijken hoe het daar uh, aan toe gaat. Oké. Okay. Ja, ja. Nou leuk. Uh, wat, wat ben je nou aan het doen? Kijk wat televisie is er vanavond... Uh, ja, dat kijk ik even, ja. Ja. Altijd hetzelfde altijd televisie. Kijk, ja, ja, dezelfde ja, de oude hetzelfde. films. Ook. Ik word er soms een beetje moe van ook. Dat je denkt van... Ja, vind je gek dat Netflix het uh, gaat redden, weet je wel? Oh? Nou, ik vind Netflix... Hoewel, uh... ook wel heel veel oude muziek op Netflix. Of oude uh, films op Netflix, hoor. Ja, je kijk je ook echt naar films of kijk je naar series? Nee, sorry. Ik, ik kan me echt weinig aan films binden. Heel vaak zit ik toch weer in een of andere discussieprogramma of zo. Of... Uh, ja, nee, films. Nee. En vaak moet je dan met z'n twee of met z'n vieren. We zitten met z'n vieren voor die televisie. Het sinds kort natuurlijk, onze kinderen blijven ook langer op. Wat, wat ga je dan kijken voor wat ga je dan kijken? Nou, vind je dit leuk? Oh, die ken ik al. Oh, dit? Dat oh, is een beetje te vrouwelijk. Oh, dit, Ja, dat is wel een beetje te hard voor kinderen. Ja, geef een ditje nou. Jongens, kiezen jullie maar wat? Ik schuif straks wel weer aan. Ja. Dan gaat vader wel weer even op uh, het tweede scherm. Iets anders kijken. Ja, ja dat een beetje saai, hè? Keiharde, ja. Uh, politiefilm, sorry. Keiharde politiefilm, ja nee politiefilm. Het is, het is toch wel weer jammer dat je inderdaad met z'n allen dan zo weer stil zit te kijken. Ja, en je, je weet artiesten. zit je naar de voorste kijken of zo, weet je wel. Ja. Oh man, dat, vond, dat vind ik zo niet motiverend. Is dat nou al afgelopen? Dan is de finale al geweest? Hij gaat niet naar mij. Oh, ik weet het ook niet. Ik toch. weet het echt niet. Helaas. Dus sorry, waar hebben we het over? Ja, over televisie oh, kijken. De voice? Kijk jij naar de Force? Nee, nee, sorry. nee. Wij kijken dus niet naar de Force, dat is duidelijk. De hele vormgeving is leuk. Maar dan gaan ze weer zijn oudballige plaatjes zitten zingen. Dan denk ik, ja, doe dan even wat nieuws of zo, weet je wel. Ja, maar dan kennen ze de nummers. Nou goed, het is de wedstrijd, hoor. snap dat wel. Goed. Ja, okay. ja nou, als we toch over tv en films of zo ja. hebben. Ik ben van de, van de week naar de nieuwe Star Wars geweest. Oh, eindelijk. Hij ja. er al eindelijk. Praat al over. Eindelijk ja, ja. Ja. ben ik er geweest. Hij is zeker de moeite waard. Ik vond hem heel goed. Ik ga er verder niet te veel over zeggen. Want oh. Er zijn mensen die het nog maar niet Maar Ga zien. je hem ook nog een keer kijken? Dan Geen spoilers? Als... Ja, maar niet, niet in de bioscoop. Dat vind ik een beetje zonde van mijn geld. Want... Je moet hem wel in de biscope hebben... kijken, denk ik. Hè? Ja, nou, ik ben naar Amsterdam hebben... geweest. Naar... En daar hebben ze dan zo'n zo IMAX. Ja? Het is dan groter uh, grote scherm. Extra diepte. Heel mooi 3D. Uh... Wauw. Ja? Dat zou maar, ja, dat maar 15 nou een... euro voor een kaartje. Hoeveel? Dat vind ik wel echt veel geld. 15 euro. 15 euro? Ja, maar ik ben 14. van de week gewoon naar de toneelschuur geweest. Het was 17,50. Kom op, zeg. En dan heb je een live uh, voorstelling. Ja, nou dat bedoel ik. Toneelschuur. Ik, ja? maar, maar, speelden ze daar dan ook straubars? Zeg maar, nee, dan nee, speelden ze de Strausvogel. Nee, ik heb hem toevallig <laughs> bij mezelf gedeeld. Maar dat was voor okay. heel verrassend. Dat ja, ja, ook heel spannend, ja. ja. Dat was echt leuk. Ja. De dus, Strausvogel. Nou, dan ga ik liever zeg maar, het, het, het gebied nog even in. Naar de burlende de bu geluiden. Ah. Nou goed, uh, kijk nog even naar Star Wars. Ja, ik, moet, ik ben zelfs wel gemotiveerd om erin te gaan. He, he, heb jij ja. alle films gezien of niet? Van Star Wars, nee. Oh, ja. nee, echt niet. nee wat, ik, wat ik heel goed vind van de film, ja? het laatste wat ik erover ga zeggen, ja? is dat ze, ze hebben echt een film op zich hebben gemaakt. Ja? En het wordt wel weer een reeks, maar uh, je kan deze film gewoon kijken zonder dat je de andere films hey, hebt zien. Dat hoor ik graag. Alleen er zitten heel veel details in ja? die terugkoppelen naar de nieuwe films. Die, of uit de oude films ja. ik, waar je niet het is niet erg als je het niet volgt ja. Alleen het is heel leuk en het, het stomste wat er gebeurde was op een gegeven moment kwam er een acteur die dan in de oude films ook speelde, die ja. kwam dan terug. Begon die hele zaal te klappen. Ik denk jongens, wat zijn jullie van bezig? Ja. Je ja, zit in een film. Ja, dat zijn de echte dat fans hè. Dat De echte fans. Die zien in één keer Harrison Ford. Oh die ken ik. Ja, die is van vroeger. Ja, ja, die, die bedoelde het toch? Die is toch van ja. de toch van de laatste archeologen, weet je wel, die met die zweep. En met het pistool die zo die man neerschiet. Die helemaal niet bevechten. Nou goed, ja, ik ken ook mijn klassieke. Straks de Zandvoortse berichten. Maar zo zijn we er nog even. Het is nog even... Ja, ja, ik weet het. Een moppie muziek. Elfie is een van de leukste plaatsen van het afgelopen jaar. En Return to the Moon. Toepasselijk, passen, daar zijn we mee bezig. Om daar een soort basisstation te gaan maken. Om naar Mars te gaan, weet je wel. I've a with a lake of a cricket. And got triple Jesus.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 No way for California If you gotta go somewhere Then you better go somewhere Far Did you really think I could ever go on without you Speciale versie is dit. Elfie. En ooit keren we terug naar de maan. Het is alweer tijd voor de. de nieuws. Uit Zandvoort. De Zandvoortse berichten. Sorry? Houston, we have a problem. Vertel, wat speelt er allemaal de nieuws? in Nieuws? Uh, Uit Zandvoort. Ja. Uh, ja. Er zijn slopers ja. actief uh, in Zandvoort. Uh, in de afgelopen nieuwjaarsnacht heeft uh, het straatdamulaire op het plein voor de ingang van het, de centrale balie van het raadhuis. Uh, Bezoek gehad van slopers. Oh nee. Lieden van, uh, uh, van de... Oh, moeilijk. Ik naam. Een rare, rare senior. Senior? Nou ja, in ieder geval... Uh, ze, ze, ze, ze hebben onder andere een, uh, een vuilnisbak uit de grond getrokken. En een fietsenrek uh, omver getrokken. En de fiets die de, in dat fietsenrek stond die is het ook niet he heeft het ook niet helemaal overleefd. Dat is één groot zootje. Het is ja. echt een uh, redelijke bende daar. Uh, ja. Echt bizar nou ja, van. Ja, had met de woorden uit de mond. Ik, ik had hem ook op oh. mijn uh, lijstje staan. Okay. Maar ik ga hem wel een leuk bericht vertellen over prins Bernhard. Ja, junior hè. Ja, de zoon van prinses Margriet. Margriet staat hier zelfs. En de echtgenoot, professor meester Pieter oh, oh, oh, oh. van Vollenhoven. Die zal bijna rond zijn met de eigenaar van Circuits park Zandvoort. Over de aankoop van ons eigen Zandvoortse duinencircuit. Het circuit was al jaren in, uh, in de verkoop. En uh, het heeft nieuwe investeringen en evenementen nodig om te kunnen voortbestaan. Maar ja, als een lid van het Koninklijk Huis familie-eigenaar is, nou, dan kunnen we waarschijnlijk wel een aantal grote sponsoren binnengehaald worden. En uh, nou ja, de 46-jarige Bernard, uh, daar wordt ook al uh, flink mee. Uh, er wordt met hem. Je zegt een junior. maar... Bernhard, die oude is toch al dood, dan is het gewoon Bernhard, punt. Dat weet ik niet hoor. Jawel. Ja, ik, ja, doet... ik zal echt persoonlijk mijn naam veranderen hoor. Want ja, echt ja, ja. Die, die Prins Bernhard. Weet u nog drie maanden terug die foto's van de... LUL! Die LUL van een Prins Bernhard. Er zijn mensen ja. die maken zich heel erg druk om de oude Prins Bernhard. Omdat ja, hij zichzelf ja. misdraagt. Dus ik ja, nee goed, hij houdt zijn naam gewoon. Nee, maar mijn ik zal wel doen. ook Bernhard eigenlijk. Wie? Mijn vriend. Maar misschien wordt Prins Bernard Jr. ook wel gewoon Ben. Bernard, ja, ja, Hij wordt gewoon Ben ik, ik, ik moet zeggen, deze. Café vriend Bernard? Een Bernard? Ja, is een jawel. Oh, is hij zat in Bloemendaal op school. Oh! Ja, jawel. Hij is en hij luistert misschien wel. Maar in ieder geval. <laughs> maar, uh, de de 46-jarige Bernard, die, uh, alias Ben waarschijnlijk. Yeah? Die race al jaren op Zandvoort met een dikke BMW voor het Racing Team Holland. <laughs> een stukje. Oh, met een BMW. Maar hetzelfde team waar zijn broer Pieter Christian en onze plaats met Jan Lambers ook voor uitkomen. En uh, ja, bevestiging is er nog niet, maar we zijn er zeer benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Ja, goed, daar, kan je, daar, daar zet je op te wachten natuurlijk. BMW! Kijk eens, oh, BMW jongens! Ja, ja, ja, ja jongen, hartstikke ja, ja, ja. leuk. Ik vind het wel stoer dat hij echt zo ontzettend veel succes heeft met een internetbedrijf. En op een gegeven moment heeft hij, uh, hij doet nou één vastgoed, doet hij, en uiteindelijk is hij nu ook sloepen aan het maken. En uiteindelijk gaat hij nu eens de Queer park Zandvoort, gaat hij gewoon uh, runnen. 46 jaar oud. Echt? Ja. Stingend jaloers van te worden. Ja, ja, maar okay. hij, je moet gewoon ook een beetje... Ja, hij heeft ook zijn naam hebben, mee, hè? Ja. Ja, ja, nee, nee, nee. En hij, is hij heeft ook geen blauwe boet meer. Hij heeft afstand gedaan van... De, hij is ook geen ja. lid meer van het koninklijke huis. Maar hij is toch nog steeds... Hij, hij, hij, hij, hij, hij blijft gewoon de oude prins. Ja. ja. Nee, nee, jonge prins. Goed, anders hadden zijn. De twee loslopende paarden zorgden op de kerstnacht, de tweede kerstdag... voor de onnodige commotie. Aan het begin van de zeeweg waren twee amazones van hun paard gevallen. Twee dames dus. En de twee dieren gingen van voor, vervolgens vandoor in de richting van de Bloemendaal aan zee. De hoogte van de, het wet liepen twee paarden over de rijbaan. En het verkeer bleef rustig achter de paarden. Uh, daar ontstond een korte file... En uiteindelijk uh, uh, was de politie erbij uh, gekomen, assistentie te verlenen. En bij de camping lakens konden de twee paarden uiteindelijk weer tot stilstand worden gebracht, <coughs> en, uh, uh, zijn ze meegenomen, uh, ingerekend, een ja? boete gekregen. Dat kan zo niet zeg. Het is leuk als je met dieren zeg maar, op het openbare weg uh, gaat, maar als je ze, ze dan naar vandoor gaan, hè, wie is er dan verantwoordelijk voor? Goed. Ja, Dat is de vraag. Zal het berichten? Tot, nee. Tot zover de Zandvoortsberichter. Tot zover de Zandvoortsberichter. Ja, vind ik ook. Tijd voor die Jolandenkeuze. En wij zijn toch altijd weer verbaasd wat Dat deze mevrouw meeneemt? Ja, oude meuk. Of lag je gewoon nog in je, in je fietstas? Ja, ja. Here you come again. Just when I've begun to get myself together. You once right in the door. Just like you've done before. And wrap my heart round your little finger here you come again touch what i Barton, Jolande keuze voor deze zaterdag 2 januari. Hij zat nog in de fietsdrasse was laatst aan het opruimen. Ik dacht, wat is dit nou? Ja, oh, hij ging Dolly... eigenlijk naar de bak toe. Maar oh, Dolly nou nog één dat keer is Dat is altijd wel weer leuk. Hè. Echt een beetje, ja, een beetje goedkoop, maar ook wel weer grappig. En ze zegt zelf ook altijd in interviews... het heeft heel veel geld gekost om er zo goedkoop uit te zien. Dus kan ze, zelf nog, ze heeft echt een leuke relativeringsvermogen... deze Dolly Partner. Ja, ze is leuk. En het levensverhaal van haar is ook altijd maatloos interessant. Van complete armoede en drama naar nou echt... Ontzettend ja. veel geld. Er staat ook zo het staat ook op deze CD. Voor de volgende week misschien. Dat uh, Code of Many Colors. Daar dus, uh, staat dus haar moeder van allerlei stukjes een jas voor haar maakte. Oké. Okay. dat is eigenlijk. Uh, uh, uh, code of Rags. Uh, oh, ja, Code ja. of Rags. Okay. Met allemaal, uh, rags wordt allemaal. Van Rags to Riches. een jas van je gemaakt. Ja, dat is een beetje ja. hard, maar hard. Van Rags to Bridges. Dat ja. is ook iets. Ik weet niet van wie die plaat is. Maar goed, het is zaterdagmorgen. De ja. lijnen zijn alweer oké okay, bevonden met Hotel Hoogland. Dus. Uh, je stapt op je fiets, en laat je zien. En laat de bakfiets maar even staan. Dat geeft wel wat stress. Ja, nee, deze geen, mensen. Uh, uh, geen, geen bakfiets. bakfiets nee. Je zit maar al uh, een jongen met een baard we achter je. Een zit achter je dat. Sorry. We pakken gewoon de rollator, want we worden steeds ouder. Ja. Vooruitzichten van de Nederlandse meisjes. De levensverwachting van de Nederlandse vrouwen stijgt langzaam. Maar in andere Europese landen stijgt de levensverwachting wel sneller. En een Nederlands meisje dat vorig jaar werd geboren... heeft een levensverwachting van 83,3 jaar. Ja? En hierdoor komen we dus op de 15e plaats... van de 28 landen in de Europese Unie. Maar in 2003 had het 80,9 jaar voor zich. Dus het is wel met uh, nou ja, iets minder dan drie jaar gestegen. En bij de mannen, huh? die, die zouden gemiddeld 76,3 worden... die worden nu 79,9. Dus de mannen die... Gaan ook beter. Het gaat echt snel? Ja, maar het komt gewoon ook omdat de gezondheidszorg wordt beter. Ziektes zijn steeds beter op te sporen en te behandelen. En steeds minder mensen roken. Dat heeft een behoorlijk effect. Maar het schijnt dus wel dat er, in de Europese top. er staan alleen maar landen die rond de Middellandse Zee uh, zitten. En daar eten de mensen veel vis- en olijfolie. En dat heeft dus dan toch wel een heel uh, dit, dit gezond gaat, effect. Dit gaat vastlopen. Want uh, het gaat nu in dat je, zeg maar, als je uh, dit jaar 65 uh, wordt. Dan moet je eigenlijk nu nog zes maanden doorwerken. Dat is natuurlijk ingesteld. En daar komt, dus elk jaar komt daar weer wat bij. Ja. En uiteindelijk... Ja, het, ja, maar in zo'n korte tijd worden we veel ouder. Dus dat moet ook bijgesteld worden. Dat we uiteindelijk toch tot de ja. 75 moeten werken. En om mij heen ja, maar... alleen maar mensen die uh, nee, uh, oh, uh, oh, onder oh. de 60 zijn die uh, overlijden. Die, dus uh, uh, op zich denk ik van nou ja. ja okay. nee, maar de mensen die nu leven worden niet ouder. Huh? De mensen die nu geboren worden hebben een hogere levensverwachting... dan mensen die 80 jaar geleden geboren zijn. Uh, ja. dat, want de, ze gaan ervan uit dat de komende jaren de gezondheidszorg nog veel meer. Uh, ja, ja, we zijn nu dus. veel meer bezig met preventie, hè? Dus ja, je, kan nu, je kan nu wel de, de, de AOW-leeftijd naar, uh, naar, naar 85 brengen. Maar ja, daar ja. Ja, overleeft niemand. Nou, de... maar ja, ze hebben een goede preventie, maar ondertussen krijgen er best wel mensen heel veel medicijnen. En je, ik merk wel steeds vaker om me heen dat mensen die veel medicijnen slikken, dat ze daardoor ook hun bloed slecht wordt en dat ze daardoor toch eigenlijk een, uh, ook weer uh, sneller overlijden. Okay. Dus de maagbloeding of zo, weet je, dat soort dingen. Ja, oh ja. Al de medicijn is goed voor één, maar weer niet goed voor de ander. Nee, precies. Dat Het heeft is allemaal perfect uh, goed. Ja. van oh. de leukste plaat van afgelopen jaar is deze. Uh, Nothing but Tears. Ze hebben een grote sprong gemaakt. Ze zijn heel erg piepolaar geworden. Populair, zeg maar. Dit was de laatste single. Yet, Trap Sweats. to think. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a so soul package. Trip. Switch. van uh, Nothing But Thieves. En uh, ja, als we toch over dieven hebben... ja, allerlei berichten bereiken me we toch wel weer... dat er regelmatig weer ergens wordt ingebroken. Uh, ja, kennis van mij ook, uh, was ook echt de boel overhoop gehaald. Ook gewoon, ik, denk, fuck? ik moet toch wel eens even wat gaan, uh, gaan doen aan mijn eigen huis, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook al een lampje hierna branden. En je moet misschien ook uh, toch wel een alarminstallatie gaan zetten of zo. Weet je? Alleen voor je gevoel. Ja. Ja, ik weet het niet hoor. ik heb uh, wij hebben Op Oudjaarsdag uh, is er bij ons ingebroken... Uh, in een van de winkels. Dus okay. Ik ben uh, heel oudejaarsdag bezig geweest met de politie en met uh, nieuwe sloten in de deuren en uh, camerabeelden bekijken. Oh. oh. En, en uh, ja, leeft er dan iets op? Nee. Nee? Alle mannen gewoon in het zwart. Ja, dat is het. Weet je, ze zijn zo slim en ze zijn zo vernuftig. Je kan er heel veel tegen proberen te doen, maar op een gegeven moment ja. Je, als ze echt naar binnen willen, hou je het toch niet tegen? Ja, ja, goed, je hoort steeds meer van die verhalen dat ze ook gewoon binnengesloten worden. Dat zijn natuurlijk wel de, wat dure bedrijven. Die hebben, iets, hebben een soort kooi gemaakt. En als die, uh, die dief dan binnenkomt, dan stapt de verkoopster of uh, die persoon stapt naar buiten. En die drukt op een knop. Alles dicht. En die, de inbreker kan er niet meer uit. Dat is natuurlijk helemaal ja, een, ja, een oplossing. Oh, dat vind ik wel leuk. Maar ja, gewoon in een woonhuis kan je dat bijna niet realiseren natuurlijk. Een winkelpand ja, kan je me iets bevoorstellen. Maar ja, er was... Uh... Ze hadden binnen vijf minuten hadden ze de, de kluis die aan de grond genageld zat door een professioneel bedrijf geïnstalleerd. Okay. Dus binnen vijf minuten hadden ze die weg. Uh, zo. Grof geweld. Oké. Okay. Dus uh, die, ja. die hadden wel geïnventariseerd hoe dat allemaal ging zo snel. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, leuk, dus, ze zijn dus. Uh, hoe wisten ze waar die stond zo snel? Ja dat. Nou, ja, dat, t, dat is zijn best ook wel wel het nee, nou, denk... is, is best wel een hele open winkel, maar het kan ook zijn dat het. Uh, ja, een uh, interne hm. zaak is. Ja. Hoe oh, oh. ben je de plichtigen. Kijk, dat oh. wordt weer op ja, een bedrijfsuitje. Met z'n allen eens even goed praten. Wat bieren, schenken en dan kijken of iemand losse lippen hebt. Ik denk dat je eigenlijk gewoon moet zorgen... dat je huis er gewoon niet uh, te picobello uitziet. En dat het gewoon een beetje... dat ze denken van, nou, daar wonen tokkies, nou, daar is niks te halen. <laughs> nou, dat, zo is het bij mij ook. Ja, ja, dit, was, dit was een hele slecht lopende winkel. Tenminste, ja. ja, er lag gewoon... Nee, nou, ze hebben voor 500 euro of zo meegenomen. Meer zal het niet zijn. Oh, ja, en de, en schade en de, 5000, ja, zoiets. Ja, zo, dat, zo, ja. Zo. Ja, dat is vervelend. Ja, is ik sprak laatst leuk. iemand die uh, verzamelt een etalagepop. Hij zegt, ja dat helpt ook tegen inbrekers. Ik heb mijn etalagepop is Ik regelmatig in mijn huis. en je, Met wat lampjes erop en zo. Hij zegt, joe, echt. De mensen blijven al weg. Want die schrikken toch als ze door het raam binnen. kijken. wat the fuck, wat staat daar nou? Uh, dat het, nou, ja, je maar. moet gewoon zorgen dat je huis zo creepy is... dat als ze binnenkomen, dat ja? ze echt denken van... We moeten hier, dat ze echt denken dat, je met een soort, dat ze, als ze gepakt worden daar... dat ze dan er ook niet levend uitkomen. Nee, ja, ja, dat is leuk. Ja, ik moet zeggen dat mijn vrouw ook een onder het bed heb liggen. Het is, is wel lastig als je bezoek krijgt. Ja. Ja, nee, ja, het, zeker. En uh, regelmatig gaat ze nog aan bed vandaan, met die knuppel op, zo'n rokje door het huis. Zeer onrustig word ik ervan. Ik durf s'nachts ook bijna mijn bed niet uit te gaan om even een broodje te pakken, want dat doe ik nog wel eens. Ik denk van, koop me niet, dat zal kom ik wachten, maar aankomen komen straks met de knuppel, zo. Hey, wat gebeurt hier ja, allemaal? Maar weet je wat ik had? nieuwjaarsnacht. En ja? op een gegeven moment denk ik van, ik kan niet slapen. wat is dat voor een herrie? En er zitten dus beneden bij mij dus blijkbaar een paar jongeren, oh. met mijn zoon. Ja. En dan denk ik van, ja, dan ben ik klaar wakker. Ik denk ja, ik wil eigenlijk wel een kopje thee nemen, dan, want ik kan nu niet slapen. En ik al geëpt ge van, st, weet je wel. En ja, ik ga zo weg. Ja. Ik zeg ja, ik voel me nou niet in de gelegenheid om een kopje thee te halen. Want ja, je, je, je, je zit dan, dan ga je in een kamerjas of zo. En dan voel je er ook al als zo'n oma die met Krul speelt, weet je wel. Ja, ja. ja ik breng zoveel thee, nou mooi niet, weet je wel. Maar ondertussen ben je klaar wakker. Ja. Dat soort dingen. Ja. En dan denk ik denk Ja, dat is het ook weer niet te bedoelen. Maar je he? moet ook gewoon een beetje uitkomen voor wie je bent. Ja, nee, ik zag gewoon boven, ja. zeggen, maar, op de stapelkamer, mede wastafel, gewoon een, een, een koker neerzetten. Laat ik neerzetten. Boven ook nog. Ja. Ja. Ja. Je wordt gewoon echt terug je eigen kamer ingestuurd. Ja. Zo ja. voelt het, hè? Ja, je mag niet beneden komen. Nou ja, dat, dat vind ik ook weer niet zo fijn. maar die, die beperkingen leg je jezelf op. Je moet ja. een beetje voor jezelf opkomen. Ik moet gewoon eigenlijk naar beneden stormen met een, met een hondbakknuppel. Nee. en nou wegwezen. Eruit. En misschien moet je ook uh, gewoon geen ochtendjas aandoen. Ik denk dat ze dan niet met hem meegaan... Nee, dan kan... nee, ook niet. Nee. Gewoon, dan weet je zeker dat je ze Ja, Dan, kom je, dan ga ze niet meer mee hoor. S'avonds laat om nog wat te drinken bij uh, die show. Nee. Dan is het echt klaar ook gewoon. Uh. Uh. Dus Wordt er nou gebeld? Wordt er nou aangebeld? Zo klinkt het bijna met deze plaat. Dat is het niet. Summer of Champion. Laura Veers. For a second there, a country disappeared rains a lot this time of year, so we both go together if one falls down, I talk out loud like you're still around. soon. Dit was niet de uh, Summer of Champion, maar West Coast van Coconut Records. Ja, dat was echt een grote hit in 2010. Ja. Schat ik zo. Nou, blijkbaar ik, uh, niet natuurlijk. hè? Ik ben oh. er net achter gekomen dat ik te jong ben om dood te gaan. Ja, Volgens uh, oh. internet. Ja, ik had net een testje gedaan. Ja? De Umbel Risk Calculator. En uh, er worden 11 tot 13 vragen gesteld over je achtergrond, je lifestyle en je gezondheid. En uh, daaruit blijkt dat de kans dat ik binnen vijf jaar dood ga is 1,1%. Dus dat is eigenlijk behoorlijk klein. Ja. En het is inderdaad van... Uh, heb, rook je nog en uh, ben je wel eens bij een psychiater geweest... Uh, is er in de korte tijd uh, iemand die je wel belangrijk vond overleden. Dat heeft allemaal effect op je, op je levensverwachting. Ben je wel eens bij een psychiater geweest? Ja, okay. dat je overspanning hebt ja. geraakt en dat soort dingen. Anxiety, weet Stress, je. Stress of... Ja. Uh, nou ja, ik heb uh, heel eerlijk gezegd dat ik dat, wel eens, uh, dat, dat ik dat wel eens gehad heb. Ik heb... Ben je een psychiater of een psycholoog is toch wel een verschil, hè? Ja. Een nou, psychiater ga je meteen in de Een psycholoog is gewoon nu even het leven oh, dat door te is nemen. Een psycholoog. Oh, ja, precies, okay. dat is toch wel een verschil, hè? Psycholoog, uh, laat dus iedereen aan. Voor ja. jaar... even langsgaan is altijd goed voor Want, je. Ik denk ook dat iedereen gewoon basis één keer in het jaar even naar een psycholoog moet gaan. om even afgelopen jaar door te nemen. wat waren de valkuilen, waar heb je wat van geleerd? En nou, een plan maken. Je van maakt aanpak. gewoon een standaard uh, vragenlijst. Ja? en die vul je ieder jaar weer in. En dan kijk je niet naar de antwoorden van vorig jaar kijk of het veranderd is. Gewoon ja. voel je fijn? Ja. Ja. ja, of je download een appje, dan word je helemaal gek van alle ja. berichtjes dat je de hele tijd een vragenlijst moet invullen. Wat voel je? voel je? Ja, ja, man. Ja, oh, ja. Ik voel me echt gestalkt door die app. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Mijn happy days. Ik krijg in... anxiety. Mijn, mijn happy days hebben we pas alleen nog heel uitgebreid over gehad, ja. Ik moet zeggen dat het me wel helpt uh, te realiseren hoe ik in het leven sta. Ja. Sta je er goed in? Ja, ik sta er goed in. Okay. Ja, ja. Ook in het hier en nu blij. Maar vooral niet. Ja. Ik, oh, ik wou dat, dat ik naar huis mocht, weet je, nog een half uur. Nee, je bent nu hier, maak hier wat van. Nou, er, zijn, er zijn wel momenten dat ik denk van, oh, naar huis. Die, nou, wat die ik die heel leuk je. vind. En dat, soms is het ook goed om die even te hebben hoor. Ja, onze, okay. uh, onze collega Willem Bruis, die ja. heeft dus net uh, ook een fotootje opgeschreven van. Uh, dat hij zegt. Uh, Gisteren is een ander land en de grenzen zijn gesloten. Oh, wat mooi. Dus uh, dat ja. is heel mooi. Ik laat al het negatieve achter me en neem het enkel het positieve mee naar de ja. andere kant. Dankjewel, Willem, voor deze wijze woorden. Ik vind het geweldig. Is, hij is ook wel leuk. Zeg. Gisteren hij is leuk. een ander land, de grenzen zijn gesloten. Nee, ja. de grenzen zijn open. En ik hoop nog heel delen. veel mensen deze kant op Ik dat ga hem op snuif. onze pagina delen, dankzij Willem. En ja. bedankt, Willem. En de, vijf, de beste wensen, jongen. Ja, zeker de beste wensen. Een van de fanatieke luisteraars. Straks hebben we ook weer een luisteraar erbij. Die zat in Nieuw-Zeeland en die stapt binnenkort. Uh, uh, op het vliegtuig. Komt weer deze kant op, Jos. Hij uh, heeft in Nieuw-Zeeland ook wel geluisterd, maar ja, soms had hij slechte te bereiken, want dan had je geen niet zo gauw internet. En dan, nou ja, goed, zat hij in die bus van hem. Dan stuurt hij van die ontzettend vervelende foto's. Dat je denkt, shit, man. Daar is het lekker weer, hè? Daar wil ik naartoe. Nog warmer dan hier. Kan echt. Oh, heerlijk. Goed. Nog warmer? Jeetje. Ja, nog warmer. Ja. Kan echt wel. Goed, dit was Toebakleefde Praatje straks in tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Ik zou zeggen, prettig weekend. En ik moet zeggen, het bevalt me wel weer. Ik ga gewoon nog even door dit jaar. We, gaan ja. het, we tekenen bij. We ja. gaan door. We hebben een jaartje bijgetekend. Echt wel. We zijn nog lang niet van ons af. zijn nee. dus gaan losers en we openen het weekend elke week weer. Door jullie blijven we jong. Buzzer. Yes. En vooral jou, Mark. <laughs> hey tot later. Nog jonger. Right. Only losers go to school. I taught myself how to move. I'm not the type to count on you. Uh. 'Cause stupid's next to.